SGP-leider Van der Staaij is geschrokken van het pleidooi van kinderartsen om euthanasie mogelijk te maken bij kinderen onder de 12. Nu mag dat niet omdat jonge kinderen wils onbekwaam zijn en artsen worstelen daarmee. Ze zeggen dat kinderen tijdens het stervensproces soms onnodig lijden. Vonds de van der Staaij dreigt opnieuw een grens te worden verlegd voor wils onbekwamen. Bij een busongeluk in de oostelijke Chinese provincie Jiangsu zijn 36 mensen om het leven gekomen... Ook raakten 36 mensen gewond. De chauffeur van de touringcar raakte vermoedelijk door een lekke band de macht over het stuur kwijt. Het voertuig sloeg daardoor door de middenberm en klapte frontaal op een vrachtwagen. In de truck zaten drie mensen. Hoe het met hen is, is onbekend. In een pretpark in Mexico-stad zijn zeker twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk om een soort achtbaan. Twee anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat het achterste karretje van de achtbaan is ontspoord en tegen de metalen frame van de attractie is gebotst. De slachtoffers vielen 10 meter omlaag.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 Het weer veel regen vanmiddag ook af en toe droog. Staan een stevige wind aan zee hard tot stormachtig met kans op zware windstoten met ongeveer 17 graden. Dit was het in Noisona. Mag het lichten. Licht nou, ik ben ambassadeur geworden vannacht voor de nacht, omdat ik uh, denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, uh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor.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 Muziek. Jansen. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek op deze herfstige zondagmorgen. Ik had uh, in het eerste uur had ik het er met u over dat, uh, over de snelheid waarmee sommige mensen menen klassieke muziek te moeten spelen. Uh, voor heel veel mensen is het waarschijnlijk een manier om hun techniek te tonen, maar uh, houden daarbij, naar mijn mening, niet altijd rekening met hoe mooi de muziek kan klinken als je het wat langzamer doet. En een mooi voorbeeld daarvan uh, is, uh, zijn de inventionen van Johan Sebastian Bach. Een invention is een bedenksel. Johan Sebastian Bach schreef die uh, stukjes, korte stukjes, tweestemmige stukjes, voor zijn zoon. En in zijn muziekboekje kwamen deze dingen dus te staan als lesmateriaal. Nou, die dingen worden natuurlijk nog steeds als lesmateriaal gebruikt. Maar er zijn natuurlijk heel verschillende opvattingen over hoe snel hoe je iets moet spelen. En dat komt omdat meneer Bach zelf daar geen enkele aanwijzing over gegeven heeft. Bij geen één stuk van Bach, althans ik heb het nog nooit gezien, staat een tempoaanduiding. Dus dit moet snel, dit moet langzaam, wat dan ook. Ik heb voor u als voorbeeld even genomen Inventio nummer 2. Dat is een vrij moeilijk ding. Dat is een, een, een stuk dat helemaal in kanonvorm zit. En dat is echt lastig. Ik weet dat zelf omdat ik de afgelopen weken geprobeerd heb om dat in mijn vingers te krijgen. En dat is niet makkelijk. Dat kan ik u vertellen. En ik ga u eerst een versie laten horen van een pianist. Die heet Ivo Jansen. Geen familie. En... Uh, die speelt het eigenlijk alsof hij gauw thuis wil zijn, laat ik het zo zeggen. En daarna laat ik u een hele andere versie horen, maar daar vertel ik u zo meer over. Dus eerst deze versie van Ivo Jansen. hoe u dit ervaart, maar ik word hier een beetje nerveus van. Ik vind dit niet mooi. En eh, waarom? Omdat het wordt afgeraffeld. Het wordt gewoon op zo'n snelheid gespeeld dat je eigenlijk niet hoort hoe mooi de vorm van dit hele eenvoudige stukje het stukje, nou ja, eenvoudig maar hoe dat in elkaar steekt. En ik ga u nu een versie laten horen van de Amerikaanse pianist Glenn Gould. En Glenn Gould was eigenlijk een heel moedig man. Waarom? Omdat hij het bij meer stukken... onder andere bij het vijfde pianoconcert van Beethoven... maar ook bijvoorbeeld de Marcia alla Turca van Mozart... het gewoon presteerde om die stukken nou eens... de helft langzamer te spelen dan gebruikelijk is. Dan men normaal gesproken doet. En dan hoor je eigenlijk pas hoe mooi... ...dit stukje in elkaar zit. En hoor je die kanon en dat, dat doorwerken van die melodieën... ...en alle versieringtjes want dat is ook belangrijk. Want er zitten namelijk heel veel trillertjes en versieringtjes in. Die hoor je dan ook zo mooi. Luistert u maar, want dit is een, naar mijn mening de mooie versie van Glenn Gould. Glenn Gold is echt een, een, een Bach-kenner. Hij heeft heel veel muziek, onder andere... ...dat is wel temperierte klavier en de Goldberg-variaties ook gespeeld. Hij is al een tijdje dood. Je kon ook horen dat het een wat oudere opname was. Maar de opvatting die die man aan dit stuk gaf... ...dat is, dat, dat is mijn favoriete opvatting. Ik ben daar zelf de afgelopen weken uh, mee bezig geweest... ...om deze Inventio in te studeren... En ik weet dus ook uit ervaring hoe moeilijk het is om het zo langzaam te spelen. Want je hebt gouden neiging om wat sneller te gaan, zodat je dan wat dingen eh, niet zo erg opvallen. Maar zo langzaam en dit zo mooi spelen, dat is echt virtuoos. Ondanks dat het geen staalkaart is van perfecte techniek. Dat is het wel, maar zo klinkt het niet. Laat ik het zo zeggen. Um, we gaan verder met uh, Georg Friedrich Hendel, een Duitse componist die het groot deel van zijn leven in, uh, in Engeland sleet en daar dus George Friedrich Hendel genoemd werd. Van hem een heel kort stukje, het is maar een heel klein stukje, dus je moet goed luisteren, want het is voorbij voor je het weet. Concerto Grosso, opus 6, uh, nummer 1. In G-majeur, Hendels werken verzuigd 319. En daar uh, staat: A tempo, Giusto, of Gusto. Nou, dat weet ik niet precies. Mijn Italiaans is niet zo uh, denderend. We gaan luisteren naar de Academy of Ancient Music onder leiding van Andrew Manze. En nogmaals: het is heel kort. Dan gaan we verder met de Grande étude de Paganini. En dat heet, als catalogusnummer heeft dat S141. En we gaan luisteren naar nummer 3 in Gis majeur. Nou, voor pianisten onder u, die zullen weten dat dat een heleboel kruisen zijn. Of een heleboel mollen, net hoe je het, hoe je het zien wil. Gies majeur, oftewel as majeur, dat is het uh, in principe natuurlijk precies hetzelfde. As majeur is dan vier mollen en gies majeur dat is iets van tien kruisen geloof ik. Als ik het goed uitreken. Um, het stuk heet La Campanella en het, wordt, uh, het is uh, bewerkt dus, of het is geschreven door uh, Frans Liszt. En Frans Liest is ook weer een heel moeilijk te spelen man, want de man had namelijk hele grote handen. En vandaar dat het allemaal niet zo makkelijk was. Yoondi Lee, die gaat piano voor u spelen. Virtuo's gespeeld. Snel en virtuo's. En ik betwijfel of ik vraag mezelf af of het misschien niet dubbel opgenomen is. Want je moet toch wel hele grote handen hebben als je dit zo op deze manier kunt spelen. Uh, ik zou het niet kunnen in ieder geval. Uh, we gaan verder met het pianocont quintet in A majeur. D667 opus 114 Die Forelle. En dat is een heel bekend stuk natuurlijk. Deel 4 daaruit, het eh, thema con variationi. Oftewel, het thema met variaties. Frans Schubert schreef het stuk. En het wordt uitgevoerd eh, door het Trout-ensemble. En dat eh, bestaat uit Emmanuel Ax op piano. Toyo Ma, dat is een hele mooie, op cello. Pamela Frank op eh, viool. Rebecca Young op Altviool en Edgar Meijer op Contrabas. Luister de naam, want dat is heel mooi. we gaan nu naar een uh, wederom alom geliefd en uh, bekend stuk. Een van de bekendste klassieke composities, denk ik, zo ongeveer. Uh, het uh, is de symfonie nummer 5 in C mineur, open 67 van Ludwig van Beethoven. De symfonie is natuurlijk vooral beroemd geworden in de Tweede Wereldoorlog... omdat het beginthema popopopom pop, dat werd gebruikt als herkenning van Radio Oranje... Het is een beetje geschreven volgens mij in de napoleontische tijd. En daar heeft het dan ook wel degelijk iets mee van doen. Beethoven was wel een fan van Napoleon, als ik het goed heb. Even kijken, het wordt uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker, ook niet tenminste. Onder leiding van Andris Nelsons. MUZIEK Concerto Grosso, opus 2, nummer 2. Dat is het volgende stuk wat wij u laten horen. Het staat in C mineur en het is het vierde deel wat we eruit laten horen. En dat heet Allegro. Francesco uh, Geminiani. dat is de componist. Uh, die leefde in zes, van uh, 1687 tot en met 1762. Uh, hij werd uh, geboren in Luca in Italië en hij overleed in Dublin. Het was een uh, student van uh, Arcangelo Corelli. Um, de uitvoerende, degene die het uitvoerde, dat is het Concerto Keulen. Oftewel, het Concerto uit Keulen. Dan weer uh, iets totaal anders. En uh, er is zoveel mooie klassieke muziek. En dit hoort daar dan ook weer bij. Dit is weer heel apart. From Hardy Climbs and Dangerous Toils of War. Dat is de titel van het stuk. Het, uh, het catalogusnummer is Z, Z325. En de titel van het stel is Fame Great Sir. Ja. En uh, de componist hiervan is Henry Purcell. En eh, het wordt diverse mensen uitgevoerd, namelijk Kirstie, of Kirstie Hopkins, Sopraan, Katie Hill, ook Sopraan, Jeremy Budd, Tenor, Harry Christophers, Dirigent en eh, The Sixteen, dat is het muziek ensemble. Gaat u genieten van dit prachtige stuk van Henry Purcell. As fame greets her before your land And told her story ere eh, you came But faltered as she set it forth For who can reach immortal worth As fame great But in the draft as ill-expressed the wonders you have seen possessed. But in the draft as ill-expressed the wonders you have seen. possessed. We blijven eventjes in Engeland, alleen een componist van een aantal jaren later. Henry Purcell was echt een beetje de, een barok meneer. Uh, en de volgende componist die is van latere datum. We kennen hem natuurlijk allemaal... Uh, want hij schreef het beroemde Pomp and Circumstances. Dat is het, uh, de mars die altijd gespeeld werd bij de uh, Last Night of the Promps van de BBC. En daar zit natuurlijk het zeer beroemde Land of Hope and Glory zit daarin. Het, eigenlijk het, zeg maar, het tweede Engelse volkslied. Nou, We gaan naar nou luisteren naar de Enigma Variations. En dit is variatie nummer 9, Nimrod Adagio. En het wordt, uitgevoerd onder leiding van, het wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Colin Davis. gaan we nu weer naar iets Spaans luisteren, en niet zomaar wat, maar een van de beroemdste Spaanse klassieke gitaristen die er de wereld gekend heeft, namelijk Andres Segovia. Dat is een hele beroemde meneer. We gaan luisteren naar de Grand Solo in D majeur, Opus 14, en dat is Allegro. Componist is Fernando Sor. En ik zei het al, de uitvoerende gitarist is in dit geval dus de beroemdheid Andres Segovia. Prachtig. we langzaam maar zeker alweer toe aan het laatste stuk voor vanavond. En daarbij wordt dan weer een aanslag gedaan op mijn uh, moeilijke naam uh, uh, syndroom, zou ik maar zeggen. Uh, Pequena Charda', dat is uh, de naam van het stuk. Het is een, gearrangeerd door een meneer Harle. De componist is Pedro uh, Ituralde. Dat zeg ik dan allemaal goed. En nou gaan we naar de moeilijke namen van de mensen die het gaan spelen. Eh, nou, die eerste valt wel mee. Jazz Gilliam, die speelt saxofoon. Instrument wat je niet zo vaak hoort in de klassieke muziek. Tippet Quartet, eh, die doen ook mee. Het Tippet Quartet. En dan hebben we ook nog Andé Birkett. Of Burkett mag ook. Dat is een bas. En Zenep Otsuka, die speelt piano.